Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... zegt dat het in steken van zendmasten levensgevaarlijk is. Hij noemt het een aanval op de hulpdiensten en daarmee de samenleving... omdat de hulpdiensten dankzij die systemen direct bij noodoproepen kunnen zijn. De afgelopen week zijn in Nederland op verschillende plaatsen zendmasten in brand gestoken. Het vermoeden is dat de daders op deze manier protesteren... tegen de uitrol van het 5G-netwerk... Grapperhaus benadrukt dat 5G er nog helemaal niet is... en dat daders forse gevangenisstraffen kunnen verwachten. De VS is nu officieel het land met de meeste coronadoden. Dat meldt de Amerikaanse John Hopkins University. In de VS zijn volgens de universiteit nu 19.563 mensen overleden aan het virus. Daarmee is het land Italië voorbij. Vooral New York wordt hard getroffen door het virus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 Er blijkt nu juist veel risico te zijn om besmet te raken. En de veiligheidsregio's zijn tevreden over de naleving van de coronamaatregelen vandaag. Volgens voorzitter Hubert Bruls was het wel drukker bij woonboulevards, tuincentra en bouwmarkten. Maar hielden veel mensen zich aan de regels. Wel maakte Bruls zich zorgen over het gedrag van jongeren. Volgens hem komt de politie regelmatig groepen jongeren tegen. Hij doet een beroep op de ouders om hun kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. Het weer, vannacht is het helder en ligt de temperatuur tussen de 5 en 9 graden. Morgen eerst zon, daarna stapelwolken en smiddags kans op een bui. Ook maandag kan er een bui vallen en wordt het met 8 tot 10 graden een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk.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 Zaterdagavond de wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Een bijzonder goedenavond. Zaterdagavond, de Nightwalk. Tot middernacht zijn we bij. Met het eerste de beste van dance, R&B... en een beetje pop dus door. Natuurlijk laatste shownieuws. Party update. Nou ja, het heeft geen nut, hè, want uh, het, het is uh, stil. In ieder geval tot 1 juni. Maar als het dan de meeste organisator al ligt... dan uh, gooien we het hele zomer er helemaal uit. Want ja, het is erg lastig plannen natuurlijk. Misschien 1 juni, misschien later... Ik ga er straks meer over vertellen. Als opening wordt we muziek van Matthias Huibroon... met Can't Hide, The Mary's Out For Hiding Mix. Straks in het tweede uurtje, DJ Mausum met zijn Global House vibes... en dus straks in het derde uurtje vliegen we naar Italië... naar de, ja, naar de, de homestudio van DJ Cavus Want uh, hij uh, mag niet naar buiten, hè? Het is nog een beetje quarantaine in Italië, dus... Uh, maar hij is er straks vanaf elf uur hier op de radio met dat uh, lekkere muziek. een Beetje het idee als je ogen sluit alsof je toch op een feestje bent... Beetje zomerse temperatuur. Maar dit is die muziek Sim met Young World. <middels> <middels> Ain't no love lost, but the gloves off. And we have been as bitches till they turn the And we have been as bitches till they turn across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 Meter. Ra, zou je moeten weten? Bla, bla, bla. Klappen ga je eten. Als je dichterbij komt met je mond, kan die stappen van je meten. Spoeit je in je elleboog, stof je dept. Beweeg met die armen, mobicep. Handschoenen aan is in de mode gek. Maar denk niet dat je daarom geen corona hebt. De shit, blijf plakken aan je gloves. 1,10 meter tien is geen love. Als zit je in mijn team, geen hand. Voordat ik op de IC land. Yeah. Anderhalf meter. naar Judeska. Zij heeft een belangrijke boodschap, hè? Judeska? Ik laat me één ding zeggen, zie ik je buiten, ik klap tegen de vlakte, oké? Iedereen die ik nu zie, ik ben gewaarschuwing, ik klap iedereen tegen de vlakte. Hé tontos, ben je dokter? Ga naar binnen. Anderhalf meter, hey. Anderhalf. ik zeg anderhalve meter, kom je in m'n oren, binnen. Ga weg. Snap het, snap het. Wat is het? Wat zeg je? Nu wil je praten over hygiëne, jouw grafstikke feest, want ik aardig benen. Praat met u, met al mijn aardig in, wat jij moet drinken, is alles reiniging. Kijf, kinderlijk, klappap, pak je gelijk zinderlijk. Je blijft, blijf me zoeken, ik schiet je en je moeder, blam, blam. Anderhalf meter, anderhalf, ik zeg anderhalf meter. Kom niet in mijn ola, bitch, anderhalf meter. Anderhalf Kom niet meer over, bitch. Afstand, afstand, blijf op afstand, afstand, afstand, afstand, blijf op. Kom niet meer aura, bitch. Oh, afstand, afstand, blijf op afstand, afstand, afstand, afstand, blijf op. Kom niet meer over, bitch. Blijf, ik ben klaar voor a, ik ben klaar tegen iedereen, iedereen uit mijn leven. Corona, weg uit mijn leven, niks. Lelijke mensen weg uit mijn leven iedereen. Wat journalisten weg uit mijn leven iedereen. Weg uit mijn leven. Oké. Okay, I'm the baddest bitch. The most back to back beast. Nightwalk. Samen met Justin Timberlake met The Other Side, uh, afkomstig van, van de Troll World Tour. En uh, daarvoor muziek van uh, Ali Fusion Fusing Poken en Judeska uh, met anderhalve meter. Want ja, daar moeten we nu letten, hè? anderhalve meter. Coronatijd, klote tijd om het maar zo te zeggen. We mogen niet eens meer in de studio komen, dus we moeten het allemaal live uh, proberen te doen vanuit huis. En, uh, of als opname natuurlijk. Dus, uh, want, ja, We moeten anderhalve meter afstand houden in de supermarkt. Dat is ook best lastig. Normaal ging je met, uh, eh, met je vrouw of met je, of met je vriend, hoe dan ook. Ging je naar de supermarkt om een boodschappen te doen op zaterdag. Nou, tegenwoordig mag je alleen nog maar alleen die supermarkt in. Krijg je zo'n mooi gepoetst uh, wagentje En dan mag je in je eentje boodschappen doen. En nee, dan moet je nog anderhalve meter uh, afstand bewaren. is belangrijk, want het begint een beetje minder te worden. Maar ja, uh, voor je het weet uh, he, zit er niet te wachten dat je corona ik hoop dat je nog gezond en wel naar de radio zit te luisteren. En uh, ja, de organisatoren van het zomerfestival Boskop die overwegen om hun jubileum naar een volgend jaar te verplaatsen. Naar 2021. Net als collega-organisator Mojo vinden ze dat het kabinet snel een streep moet zetten... door de geplande zomerfestivals. Want ja, het hangt er allemaal een beetje op. 1 juni, tot 1 juni geen uh, evenementen meer. Meer dan 100 man. En uh, ja, maar het is natuurlijk de vraag... gaat het wel of gaat het niet uh, door? Misschien wordt het weer verlengd. Nou ja, je moet natuurlijk... wat uh, tevoren moet je allemaal dj's... en allemaal artiesten moet je in gaan plannen. Nou ja, misschien in Nederland is het straks voorbij... maar misschien in andere delen van de wereld nog niet. Dus erg lastig. Dus het advies van Mojo en ook organisatie Bospoppen... overwegen samen met andere uh, festivalorganisatoren... om het allemaal uit te stellen naar volgend jaar. Want uh, ja, het risico dat je dan zegt van... in plaats van 1 juni doen we het 1 augustus... en straks zitten we 1 augustus nog steeds in de quarantaine. Dat gaat hem niet worden, dus wordt allemaal een beetje, beetje, beetje lastig allemaal. Dus we moeten gewoon allemaal een beetje afwachten, hè. De uh, The Weeknd was in de begindagen van zijn carrière boos. Omdat hij vond dat Asher zijn, zijn muziekstijl kan De deze zanger vertelt aan een variety... dat hij het later weer als een compliment gaat zien. Nou, volgens mij is Asher net even iets be bekender dan The Weeknd. Alleen, uh, ja, Asher staat een beetje stil. En The Weeknd doet tegenwoordig uh, mega rete goed, om het maar zo te zeggen. Want uh, hij had uh, wekenlang, volgens mij tien weken lang... nummer één in, uh, in de hitlijsten. En nu is hij dan even gezakt. Maar hij heeft alweer een... Plaat gemaakt, dus het gaat allemaal goed komen. zien we hem ik lul weer veel te veel muziek. Don't talk to me. Wordt hij? Op zie je in de night walk. The fire is on Yeah You waited too long Yeah, you waited too long No conversation When they play my song Don't try to talk to me No, don't try to talk to me Babe, I've been waiting on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 Over you en daarvoor horen we Cor 98 met Mar Vista. En uh, we hebben wereldwijd coronavirus, dat weet je. Is er uh, vast niet ontgaan. Misschien zit je in quarantaine, misschien uh, werk je gewoon nog. Ik moet gewoon werken, maar hè, sommige mensen die uh, hun werk ligt gewoon stil. Dus financieel gaat het ook een stuk slechter in, in de wereld. Maar uh, niet alleen het, uh, uh, de, het coronavirus is wereldwijd, maar uh, het ebola-virus is weer opgedoken in de democratische Republiek Congo... Het gaat om de eerst vastgestelde besmetting sinds begin maart. Zo meldt de gezondheidsorganisatie WHO afgelopen vrijdag. Dat was gisteren. En uh, ze berichten eerder nog dat het einde van de uitbraak in zich was. Nou, het is weer uh, verder gegaan. Dus uh, niet alleen maar ebola, maar ook uh, dus uh, corona. Dus laten we hopen dat het... Uh, in ieder geval eh, dat het allemaal rustiger gaat worden. De zomerperiode komt eraan en dat we straks weer allemaal gewoon naar buiten kunnen naar het park, naar het festival of naar het strand. We moeten gewoon geduldig afwachten en anderhalve meter afstand houden en uiteraard niet vergeten je handen goed wassen natuurlijk. Eh. Iedere keer als je wat gedaan hebt of buiten bent geweest je handen goed wassen en dan hopen dat het allemaal een beetje goed komt. ZFM Zandvoort, de Nightwalk zaterdagavond een beetje gezelligheid op de radio. Zometeen Angelo Vereri. Alex Ray komt eraan maar eerst die Broken met Burning Up. WHA- Alex Ray met The Soul of House. En daarvoor horen we Angelo Ferreri, Liva K en Carmina. Die John John met O.U. En uh, dan werd het even tijd voor de uh, Nightwalk Tent. Welke platen zijn er erg, erg populair in de, in, de, in de quarantaine parties? Want ja, in de clubs hoef je niet te wezen. Want in de clubs uh, gaat gewoon echt helemaal niks gebeuren. Want uh, alles is gewoon uh, tot nader orde gesloten. Of in ieder geval tot... Uh, 28 april en uh, ja, misschien nog een verlenging naar 1 juni en misschien wel de hele zomer. Maar in ieder geval de Night Walk 10, deze week op 10. Gene Ferris en ATFC met Spirit of House. Op 9 Alain Fitzpatrick en Patrice Russian met Haven't You Heard. Op 8 Luke van Dijk met Revolution. Op 7 Waze and Odyssey en Tommy Tio met Always. Op 6 Bezeman Jackson met Red Alert, The Cube Guy Remix. Op 5 Mark Knight en The Melody Man met... If it's love, fusing Laura Davey. Op 4, Blue Boy, Remember Me. The Frankie Rizzardo remix. Op 3 deze week Dennis Ferreira met Hey Hey. The Riverstar Paradise remix. Op 2, Earth and Day met Just Be Good To Me. Deze week op 1. My Laura Clapton met Drop The Pressure. Tot nu hier op CFM's Antwoord in The Nightwalk. De nummer 1 uit de Nightwalk 10. Drop The Pressure. Mario Zandvoort, Mario Mario Zandvoort.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 een MP-remix en daarvoor David Pang en Jabatta met Al Bariro. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen meteen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global Housewives. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Maar dat doen we allemaal via een stream natuurlijk. Dus je hoeft niet bang te zijn voor coronaziektes. DJ Cavaskelly straks vanaf 11 uur hier op de radio. En voor nu nog even muziek. Wat dacht je van uh, Born to Funk met I Need You? En ik zeg tot zometeen, na de break...